11 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. De Nederlandse Zorgautoriteit wil dat zeven zorgverzekeraars laten zien hoe ze de controle van declaraties gaan verbeteren. De verzekeraars moeten bij ziekenhuizen controleren of een rekening klopt. Dat doen ze nu vaak laat en niet goed genoeg, zegt de NZA. Wat wij vooral willen is dat ze dat systematischer gaan controleren... en dat ze bijvoorbeeld gegevens van ziekenhuizen met elkaar gaan vergelijken... en dan kunnen zien waar vreemde uitschieters zitten. Dat gebeurt nu nog niet voldoende. Er zijn veel mogelijkheden voor, bijvoorbeeld via datamining... dat je gegevens met elkaar vergelijkt en dat het ook systematischer gebeurt. Ook moet er uitgebreider onderzoek worden gedaan naar mogelijke fraude. Tenzij het dreigt boetes op te leggen... als de verzekeraars dit jaar geen verbetering laten zien. Technisch dienstverlener Imtech zit met een financiële strop van minimaal 100 miljoen euro vanwege vermoedelijke fraude in Polen. Het bedrijf stelt publicatie van de jaarcijfers uit en heeft het lokale management op non-actief gesteld. Imtech werkt in Polen onder meer aan de bouw van een groot pretpark ter waarde van 680 miljoen euro. Imtech kwam er onlangs achter dat er geen geld binnenkwam voor werk dat het bedrijf al gedaan heeft, zegt een topman van het bedrijf. We hebben vragen gesteld over de voortgang van de projecten, wat er allemaal gebeurd is en niet gebeurd is. En daar hebben wij naar ons idee in eerste instantie geen bevredigend antwoord op gekregen. En dat heeft ertoe geleid dat wij besloten hebben om dat te laten onderzoeken. Het was de grootste order ooit voor Imtech. Onduidelijk is of het lokale management van Imtech in Polen heeft gefraudeerd of dat de opdrachtgevers fraude hebben gepleegd. De Egyptische betoger die zaterdag naakt door de straten van Cairo werd gesleept... heeft zijn verklaring over de gebeurtenissen gewijzigd. Eerst gaf hij betogers de schuld, maar gisteravond diende hij een klacht in tegen de politie. De man werd zaterdagavond met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Hij zei toen dat hij door betogers was mishandeld. Gisteravond kwam hij daarop terug. De man zegt dat hij onder dwang een valse verklaring heeft afgelegd. De mishandeling van de man was op televisie te zien. President Morsi heeft het incident veroordeeld en een onderzoek gelast. Nederlands Elftal heeft een nieuw uittenu. Het is wit met rode en blauwe vlakken. De internationals Strootman, Maher en Van Rijn... hebben het tenu in het Rijksmuseum gepresenteerd. Ook bondscoach Louis van Gaal was daarbij. De nieuwe uittenu vervangt het zwarte tenu waar Oranje de afgelopen jaren in voetbalde. Nederlands Elftal speelt woensdag tijdens de oefeninterland... tegen Italië voor het eerst in het rood-wit-blauw. Het weer vanmiddag droog, geregeld zonnig. Het wordt ongeveer 9 graden en er waait een matige aan zeekrachtige krachtige westenwind. Vanavond en vannacht draait de wind naar het noordwesten en dan volgen winterse buien. VARA Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Veertien vlees en veertien visgerechten moest hij maken. De kok die voor ons land meedeed aan de mondiale kookwedstrijd Bocuse Door, Creatief opgemaakt en perfect bereid. Dinsdag en woensdag was Martin Ruizaat met zijn team nog volop in competitie... met 23 andere landen. En nu is hij hier om erover te vertellen. Samen met André van Dooren, jurylid van die Bocuse Door. De bevolking krimpt in sommige delen van ons land, waaronder Groningen. Maar door de goedkope huizen die er staan, trekken ze ook weer jonge mensen aan. Zometeen ervaringen van die jonge verhuizers. En ook de kerken lopen leeg, en niet alleen in ons land. In sommige andere landen zie je dan in dat geval wel eens een reclamespotje voorbij komen. Bij ons is dat eigenlijk onvoorstelbaar. Wat doen kerken hier wel aan werving? Reclamespecialist Charles Borremans komt zo te biecht. En wilt u het licht zien? Surf naar gids.fm. 103 pensioenfondsen korten op de uitkeringen om weer gezond te worden. En bij 34 fondsen gaat het om kortingen van 7%. Dat hoeft helemaal niet, zegt de koepel van de Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Aan de lijn is KNVG-voorzitter Martin van Rooyen. Meneer Van Rooyen, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt die kortingen draaglijker maken. Wat stelt u voor? Uh, wij stellen voor. Uh, de, uh, woensdag vergadert de Kamer ook uh, over de pensioenen met de staatssecretaris. Wij stellen voor om de kortingen die dus nu uh, uh, aangekondigd zijn, besloten... die zijn ook definitief, uh, om die in ieder geval niet in één keer uh, uit te voeren... maar die uit te smeren over tien jaar. Dus bijvoorbeeld in de metaal, waar de kortingen het groot zijn, zo'n 5 tot 6 procent. Dat zou dan niet 1 april in één keer 6% procent zijn over het pensioen... van zeg maar zevenhonderd euro per maand, dus zo'n 40 euro bruto. Ja. Maar dat uitsmeren over tien jaar... En dat kan ook, want die pensioenfondsen, zelfs de metaalpensioenfondsen die het uh, zwaar hebben... die bulken van het geld. Uh, vorig jaar hebben ze een rendement behaald van 14%. Ze hebben een vermogen van uh, 13%, de waardestijging. En ze hebben een vermogen van zo'n uh, 65 miljard. Dus die hebben 9, uh, 8, 9 miljard, 8 miljard waardestijging in één jaar. Maar waarom dan toch die kortingen? Ja, uh, als je 8 miljard extra rijker wordt in dat jaar... En die korting levert jou maar 8 miljoen in de kas op. Dan zeg ik, nou, dan heb je zoveel in die kas zitten. dat je dat ook wel kan uitsmeren over die 8 miljoen over 10 jaar. Dus dat je, die, dat je elk jaar een miljoen inhoudt. En dat, dat, er, ja, dat helpt natuurlijk, want in april krijg je dus inderdaad die korting. bovenop de extra belasting die vanaf januari nu al loopt van zo'n 60 euro of 70 euro per maand. Maar hoe zo een hoog vermogen? Hoe kan dat? Wat zegt u? Ho een hoog vermogen, zegt u, die pensioenfondsen. Ja, de, de, als ik de cijfers zie van die vorige week vrijdag gepubliceerd zijn... de, de twee metaalpensioenfondsen hebben samen een vermogen van 66 miljard. Ultimo 11. En daar is vorig jaar dus een, met een rendement van ongeveer 14 procent, 13 procent... is daar dus 8 miljard bijgekomen weer. Ja. He, maar goed, miljard, maar misschien, dat hebben ze 8 8 natuurlijk waarschijnlijk donen, nodig, meneer Van Rooijen. Dat hebben ze nodig voor al die anderen die nog op een pensioen wachten. dat is ook zo. Maar het is ook niet zo dat die korting niet doorgaat. Dus die 8 miljoen zijn de gepensioneerden kwijt. Alleen dat wordt uitgesmeerd. Met andere woorden, je leent dat in feite van je pensioenfonds. Maar dat kost geld, hoe dan ook. Nou, dat is heel weinig. Dat betekent dus dat over die 8 miljoen, die houden ze niet in één keer in. Daar maken ze dan iets minder rendement op. Nou, dat is dan 10 of 5 procent ervan. Dat is nog miljoen. Een enige uit, nadeel. Smeer het uit over 20 jaar of over 50 nee, jaar kost nee, het nee, nog minder nee, nee. geld. We hebben die tien jaar gekozen. Uh, als het per se moet, mag het ook van ons wel iets korter zijn, hoor. Maar we hebben die tien jaar gekozen om in dat nieuwe uh, pensioenstelsel in de regelgeving komt te staan dat het ook tien jaar wordt. Als in dat andere stelsel uh, wordt uh, gekort. Dan mag dat over tien jaar worden uitgesmeerd. Dus dat hebben we gezegd. Dan moet dat in het bestaande stelsel ook kunnen. Er komt een nieuw pensioenstelsel waarin dat al geregeld is. Ja, nou ja, dat is aangekondigd. En de Kamer is al akkoord. Maar dat moet nog in de wet worden opgenomen. Maar dat gaat gebeuren. En het is natuurlijk zo. Die korting is dus besloten. Dat betekent dus dat de verplichtingen van een pensioenfonds, bij de metaal bijvoorbeeld... die gaan dus met, uh, met die 10 miljoen uh, naar beneden. Ja, ja. die korting gaat wel door. Dus maar is dit de niet vooral... Stijgt, meneer, uh, alleen ze, ze hoeven het niet in één keer in te houden. Meneer Van Rooijen, is dit niet vooral een oplossing voor gepensioneerden? Draaien de jongere generaties niet, uh, niet voorop? Voor nee, dit want wat, wat ik zeg, uh, over tien jaar is die korting nog helemaal afbetaald. Dus de jongeren die nog lang niet met ja. pensioen gaan... Dan maar is dat toch, geld al maar aan, toch, helemaal toch levert het verlies op. U zegt het zijn peanuts, maar hoe dan ook, ze leveren het dus ook op in. De jongeren? Ja. Nou ja, uh, doordat er ietsje minder rendement wordt gemaakt op het geld wat er, dus, uh, wat er dus nog niet wordt ingehouden. Maar ik kijk nu even naar de gepensioneerden met een heel klein pensioen, 6-700 bruto... die van alle kanten dus nu grote lastenverzwaringen krijgen... En daarom stellen wij dit voor. Om, er, wordt, er zal toch druk op de, van de Kamer komen op de politiek... om te zeggen, doe iets voor die ouderen met een klein pensioen. Dan zeggen wij, dit is de, de makkelijkste en eerlijkste manier. Hoe snel zou het ingevoerd, hoe snel zou dat ingevoerd kunnen worden? Volgens mij heel snel, omdat de Nederlandse bank... als die daar goed voor, goedkeuring voor geeft, is het, is het eigenlijk al geregeld. Maar ik denk dat het een overleg met de staatssecretaris zal gaan... en dan schrijft de staatssecretaris een brief aan de Kamer. Maar de Nederlandse bank kan het ook doen... U verwacht veel van de Kamer woensdag. Nou, dit, dit, dit, dit, is, uh, dit, is, uh, dit is helemaal niet moeilijk. En eigenlijk, uh, eigenlijk de makkelijkste manier om de mensen toch een beetje te, te helpen. Zijn er al partijen voor? Uh, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat er wel enkele partijen voor zouden, zouden zijn. Maar Vermoed dat u? weet ik niet. Nee. Uh, ik moet er ook maar bij zeggen dat... Uh, elk jaar de laatste vijf jaar de pensioenen niet geïndexeerd zijn. En ook dit jaar met de inflatie van 3%, gaan ze, gaan ze, dat zie je dan al niet, maar ga je er ook al op achteruit. Dus het is een stapeling van achteruitgang. Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Ik wens u succes. Dank u wel. De ICT'ers, copywriters en andere creatievelingen... zouden mogelijk de leegloop in krimpgemetes kunnen beperken. Onderzoekster Riks Bijker... die zag dat de zogeheten Krimgebieden in Noord-Nederland... in trek zijn bij jonge verhuizers. En vooral de goedkope huizen zorgen ervoor... dat nieuwkomers er graag gaan wonen, zegt Riks Bijker. Verslaggever Jan Peels ging kijken naar Jano van Gils... en Rianne Romberg, die drie jaar geleden vertrokken uit Delft. Nou, we zijn in Zeil. En dat is een klein dorpje in, op het Hoge Land, in de gemeente De Marne. En we staan voor je huis, Jano van Geels. Nou, dacht ik, een krimpgebied in het Hoge Noorden. Dat is verre vlak tussen met wijtse uh, aangezichten. Maar je ja, Houwazijl is gewoon een klein dorpje. Ja, uh, nog geen 200 inwoners. En uh, uh, uh, ja, een, een wisselende samenstelling van bewoners. Uh, veel mensen uit het westen uh, die hier wonen, die hier neerstrijken. Toch? Ja. Terwijl we denken, uh, daar trekken alleen maar mensen weg uit dat gebied. Ja. Dat is niet zo. Uh, nee, ik, ik zie dat in dit dorp uh, uh, helemaal niet gebeuren. En uh, het klopt wel dat we te maken hebben met, met krimp en uh, ja, ja de wordt de leefbaarheid staat dan onder druk. Uh, maar ik merk daar uh, in het dagelijks leven hier uh, in die zin helemaal nog niets van. Uh, sterker nog, ik zie juist een een aantrekkingskracht uh, in dit gebied. Zelfs drie jaar geleden uit Delft hier naartoe gekomen. Ja. Waarom eigenlijk? Nou, de reden was wel dat wij uh, uh, toch wel echt de ruimte op wouden zoeken. En uh, we wouden ook graag in een, in, een, in een groter huis wonen voor hetzelfde geld. Uh, en dat is ook gelukt. En dat is gelukt, want het is een mooi uh, ja, boerderijachtig huisje met ja. twee schoorstenen erop. Ja. Meteen op de eerste verdieping begint het dak, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Dat is echt zo'n boerderijuitstraling. Ja, dat is, dat is wel een typische uh, woning die je meer ziet. En niet alleen gekomen met vrouwen en kinderen. We lopen even naar binnen. Ja. Oh, een soort uh, staldeurachtige deur. Ja, want dat moet ook gebeuren. Hoe is het om hier te wonen? Heerlijk rustig. Dat is ook wel met name waarom ik het gedaan heb. Het heeft aan de verwachtingen voldaan. Ja, ja nu nog mijn moestuin en dan is het plaatje compleet. Okay. <laughs> Omdat er geen winkels zijn. Er zijn geen winkels. Je moet het allemaal zelf doen. Ik kan nergens ja. boodschappen doen. Zo erg is het toch niet? He? Nee, ik vind het heel erg meevallen. Ik bedoel, uh, ja, dit is een gemeente waar, uh, waar alles te vinden is... alles te krijgen is, net als in de Randstad. Is dat zo? Want juist bij Krimp denk je van... ja, de winkels gaan dicht, scholen gaan dicht... allerlei voorzieningen verdwijnen. Ja, dat is wel waar. dat In de, in de dorpen zeg maar, uh, verdwijnen een hoop voorzieningen. Uh, ook voor ouderen is bijvoorbeeld uh, in het dorp Ulrum echt een probleem... Dat, daar hun, dat ze hun eigen ouderen daar niet kunnen uh, verzorgen omdat de gemeente wil dat ze dat gaan centraliseren in bijvoorbeeld Leens. Daar komt ook uh, een Jumbo en een Aldi. Dus ze zijn dat aan het centraliseren. En dat is voor de dorpen eromheen uh, ja, een probleem. En hoe zit met werk... Uh... Jano is architect? Nee, tegenwoordig uh, mag je als architect wel blij zijn met een opdracht überhaupt. Maar ik moet zeggen dat, uh, dat ik hier voor mezelf genoeg opdracht vind om, uh, om, om rond te komen. En dat er ook behoefte aan is. Hè? Dus, dus uh, ik maak me daar geen zorgen over. Nee. Ja, het is echt een andere levensstijl echt, die je moet aannemen. Ja, daar heb ik wel even moeten, moeten leren, maar... Ik denk He? dat ik nu niet meer anders zou willen. Nee? nee? het geeft heel veel vrijheid. Ja, dit past gewoon nu voor, voor ons heel goed. En, uh, maar het hele idee van dat we in een, soort, uh, in een soort gevarenzone zitten... een soort ontwikkelingsgebied waarin uh, een enorme leegloop plaatsvindt... Uh, ik zie dat niet. Nou, dat ligt al vrij genuanceerd. Krim is natuurlijk een heel complex verschijnsel. Het gaat ook over mensen die wegtrekken, geboorte, sterfte... Maar ook inderdaad over mensen die naar een gebied toe komen. Uh, dus ik denk zeker dat mijn onderzoek niet een soort oplossing voor de krim biedt. Dat de krim ook ja, gewoon toch door zal gaan. Ja, want Riks Bijker is de onderzoeker, de cultureel geograaf, die dit allemaal onderzocht heeft. Nou, ik heb inderdaad gekeken naar wie gaan er naar Krimgebieden toe en wat zijn hun motieven daar ook voor. En ik denk dat dat inderdaad belangrijk is om te benadrukken dat er nog steeds mensen ook naartoe gaan. Want dat wordt natuurlijk in de beeldvorming soms wel vergeten, wordt alleen gesproken over de leegloop. En er is ook een andere kant. Um, dat het wel zo is dat het ook niet alleen om aantallen gaat, maar dat ook nieuwe inwoners ook een soort nieuwe dynamiek en nieuw elan kunnen brengen naar, naar gebieden. En dat het daarom ook belangrijk is om deze groep ook wel te blijven aantrekken en ook te behouden voor je gebied. Nou profileren die gemeentes hier zich wel als krimpgemeentes. Is dat slim? Uh, nou, dat is een beetje een dubbel verhaal ook, want op zich is het natuurlijk wel een probleem en daar wil je ook wat aan doen als gemeente. Dus in die zin wil je het ook denk ik benoemen. Uh, en ik denk wel dat het, het risico is dat als je dus heel erg ja, als krimpgebied profileert, uh, kan dat ook een soort negatieve beeldvorming geven die misschien ook nieuwe inwoners kan afschrikken. Dus dat is een beetje de, ja, de balans die je daarin moet vinden denk ik. Herwiel van Gelder wethouder van de gemeente De Marne met in jullie gemeente een speciale ambtenaar... die zich bezighoudt met krimp en leefbaarheid. Blijkbaar is het iets wat, wat jullie zien als een probleem? Oh, het, is een, het is nadrukkelijk een onderwerp. En aansluitend is het volgens mij erg goed om, als je de grote beweging ziet... Eh, 2040, 20% minder inwoners zijn prognoses. Dan is het heel goed om te kijken naar die kleine instroom die hier naartoe komt want die zoekt hier een kwaliteit en uh, oh. daar moet je op richten. Ja, is het dan niet verstandig om inderdaad dat te keren... en te kijken van juist dat soort mensen zoals we aantreffen in, in, in Houderzeil... die zouden er veel meer kunnen komen, want er komt ruimte. Ja, die komen nou ook meer, maar de, uh, het is niet een, een zo'n grote stroom... dat dat uh, de krimp gaat keren. Riks, in uh, je rapport las ik ook nog iets over uh, mogelijk... Proefwonen, dat dat een uitkomst zou bieden voor mensen die misschien eraan denken om hier naartoe te komen? Dat klopt, dat heb ik inderdaad genoemd als mogelijke aanbeveling voor gemeentes. Wat gaat u daarmee doen? Nou, dat is dan weer grappig. Kijk, er woont hier gewoon iemand in deze gemeente, Rita Sterkenburg. En die heeft precies hierop uh, een uh, aanvraag ook bij de provincie... om te kijken of je dat vorm kunt gaan geven. Die uh, huizen die hier leeg staan, kun je die dan tijdelijk verhuren... aan mensen uh, uit het westen, aan mensen die uh, zorg willen uh, leveren... aan hun ouders die hier uh, wonen. Dus de, ook dat zie je gewoon ontstaan uh, waar je bij staat. En is dan het doel uiteindelijk om die krimp kleiner te maken op lange termijn of is dat gewoon een gegeven wat blijft? Het is gewoon een gegeven wat blijft en ja. je, je zoekt naar kwaliteit. Ik praat graag als het gaat over krimp, over transitie. We hebben een samenleving in transitie en we uh, moeten op zoek... naar andere uh, beleidsinstrumenten om dat te kunnen begeleiden. Dat er lege plekken ontstaan, dat gaat gewoon gebeuren. 20% minder inwoners is niet niks. zegt Herwil van Gelder, hij is wethouder van de gemeente De Marne. Ook over ouderen die de toekomst mogelijk naar krimpregio's verhuizen. Dit is De Gids.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 A lifetime. En nummer stamt alweer uit 1972, de Mother and Child Reunion. En nu hebt je hem erkend, Paul Simon. De Gids.fm Mag ik jou punten voor ST? 7. Dat betekent dat jij de winnaar bent van Masterchef ST? Kijk eens. Hij is voor jou, gestart. Dit, de eerste master van Nederland. Die titel heb jij gewoon nu verdiend. Esteda, allereerste winnaar van Masterchef Nederland, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de echte meesters want die stonden afgelopen week op de Bocuse d'Or in Lyon. De culinaire Olympische Spelen zeg maar. Frankrijk ging er met die gouden Bocuse vandoor en Nederland eindigde op de 16e plek. Aangeschoven zijn het Nederlands jurylid, tevens voorzitter van de Nederlandse Bocuse d'Or, meesterkok André van Doreen en de Nederlandse finalist Martin Ruizaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het om op dat hoogste podium te koken? Ja, het was uh, een hele grote eer om daar te mogen staan. Ja? ja. Is het echt de Olympische Spelen waardig? Het, ja, het is het, het grootste evenement op, op culinair gebied ter wereld. En dan sta je in zo'n grote zaal? Een hele grote hal met een tribune vol met, met, met gillende en schreeuwende mensen. En die, en die kijken je echt op de vingers? Ja, ja zeker. Maar dat is geen bezwaar? Daar ben je aan gewend? Je gaat gewoon door? Je hebt het niet eens in de gaten, want uh, uh, je bent zo druk met, met koken bezig... en, en je wil zo'n goed mogelijk prestatie leveren. Dat, uh... André van Doorn, volgens mij had u de afgelopen week de leukste baan ter wereld. Ja, ik mocht uh, snoep uit de koektrommel. Ik mocht 24 vleesgerechten proeven en die, die mooi gepresenteerd op de schaal... eerst langskwamen en, en beoordelen, samen met 24 collega's. En ]uit. hoe doet u dat, dat proeven? Echt even eerst ruiken? Nou, eerst kijken. Ja. Goed kijken. Uh, je ruikt ook een beetje wat er, wat er langskomt of wat er op je bord ligt... want het wordt op een bord overgebracht. En daarna wordt alles eigenlijk een beetje ontleed eigenlijk. En, uh, en, en, en heel zorgvuldig geproefd... alle elementjes... En het is natuurlijk altijd zo dat als een, uh, um, een schotel echt helemaal super top lijkt... dan, dan ga je daar nog intensiever uh, Want naar gaat, proeven. Wat gaat Want, voor de minpuntjes? Nou, nee, ook voor de positieve dingen. Nee, nee, nee, dat is niet... Uh, maar het is natuurlijk wel zo, je moet wel een winnaar zien te creëren. Uh, en die moet je bepalen. En uh, ik had inderdaad ook Frankrijk op nummer één. En, uh, en Denemarken was ook voor mij een, mijn favoriet die tweede geworden zijn. 1 en 2, Frankrijk, Denemarken, derde Japan geworden. Ja. Hoe gaat die wedstrijd in zijn werk? Uh, ja, um, een, een dag van tevoren kom je met z'n allen bij elkaar. Uh, dit keer was de wedstrijd iets veranderd. En mochten wij uh, nog twee garnituren die wij bij de vis uh, gingen koken uh, op een markt uitzoeken. Wacht even, uh, er wordt vlees gekookt en er wordt ook vis gekookt. Ja, inderdaad, klopt. Opdrachten zijn van tevoren, een maand of drie van tevoren zijn ze bekend. En er is bekend welk vlees? Ja, dat was Ierse ossenhaas. Uh, en voor de vis was het tarbot en kreeft. Dat is al bekend, drie dat, maanden van tevoren? Dat is drie maanden van tevoren ongeveer bekend. Dus ja. dan kun je gaan bedenken wat je wilt serveren? Ja, je kan gaan bedenken, je kan gaan oefenen. Uh, dat is een heel lang uh, en heel intensief uh, traject. Uh, ja, uh, je wil dus het beste neerzetten. Dus die tijd ga je ook heel goed gebruiken daarvoor. En dan nou heeft hij een heleboel gerechten geproefd. Maar hoeveel variaties moet je, va moet je maken op dat vlees? Um, nou, op het vlees hebben wij denk ik wel een stuk of uh, vier, vijf variaties gemaakt... tot wij uh, uiteindelijk uitkwamen op het, uh, het ding wat wij gemaakt hebben. Ja, ja. Ja, de opdracht was dus wel een, een, om een oshaas in zijn geheel te presenteren. Ah. Dus die moest je in zijn geheel braden, bereiden. En dan moest die daarna gesneden worden. En daarnaast moesten er dan verplicht drie garnituren en, en een saus bij. En, en van daaruit kun je gaan bedenken wat je, wat je wil gaan doen. En die garnituren, wat was dat in dit geval? Uh, ja, we hadden een Hollandse thema, dus we hadden Andijviale crème uh, met aardappel en stoofvlees. Uh, we hadden hutspot in de vorm van een klompje uh, met aardappel en, en uiencreme. En we hadden uh, pannenkoeken, uh, puur Hollands, uh, hartige manier, met uh, appel en ui. En uh, ja, zo, zo inderdaad het, het Hollandse thema proberen neer te zetten. Echt om je vingers mee af te likken? Ja, dat sowieso. Maar niet zo lekker dus als, als de uiteindelijke winnaar? Nou, het is natuurlijk altijd zo. Je, je, je begint aan een wedstrijd. En, en twee jaar geleden zijn we begonnen eigenlijk met de nationale finale. En dan de Europese finale. En daar heeft Martin zich gekwalificeerd voor de, voor de wereldfinale. Dus in wezen ben je begonnen met 65 landen. En dan sta je bij de finale met 24 landen. En uh, ja, dan, dan, dan zijn er altijd anderen die beter zijn. Of niet altijd, maar er waren deze keer landen die beter waren... Maar dat wil niet zeggen dat wij slecht waren. Nee, dat zeg ik ook niet. Absoluut. Maar, maar nee. uh, wat kookten de Fransen? Uh, die hadden een, uh, ook een ossaas in geheel bereid. En die hadden daar een heel mooi motief met Franse lelies uh, uh, op dat deeg gemaakt. Uh, ik heb niet gezien hoe dat ze dat precies deden. Maar het zag er heel mooi, heel strak uit. En ze hebben heel veel Perigo truffels gebruikt om, uh, om de garniture te maken. En normaal gesproken is dat geen garantie om veel truffels te gebruiken. Maar ze hadden het echt... Ja, heel erg goed gedaan. Buitengewoon lekker, ja. natuurlijk. Ja, echt top. En nou heb je dus de gelegenheid om te oefenen, Martin. Je hebt drie maanden de tijd. Dat is heel intensief. Hoe doe je dat naast je werk? Uh, nou, we hebben dan uh, maandag en dinsdag is, uh, is de vuik uh, gesloten. Nu werken de vuik. Ja, inderdaad, in, in haalst. En uh, uh, ja, elke maandag uh, zijn we aan het oefenen geweest. Uh, dat wil zeggen, dus, uh, ja, um, in het begin ga je uh, een garnituur oefenen. Dus we hebben zich uh, uh, gestort op de, op de hutspot. En da, een dag later stort je je eigen op de andijvie. En op een gegeven moment heb je al je. O, je, je Kleine gerechtjes heb je, heb je klaar en dan ga je dat uh, in, in de vorm van een wedstrijd uh, gieten en dan ga je gewoon vijf en een half uur achter elkaar uh, koken. Om... Want die tijd krijg je om die twee gerechten te maken? Ja. Vijf uur en 35 minuten. En 35 minuten, ja. En dan klopt. moet je het afhebben. En dan, ja, inderdaad, als je, je het niet je af, af die... hebt, dan krijg je fixe stafpunten. Al die garnituren moet je dan ook afhebben. Je moet het ook op, op, op, op die prachtige grote schotel hebben liggen. Ja. Klopt, ja, het moet klaar zijn voor presentatie en dan wordt het ook gewoon meegenomen. En je zegt wij oefenen en dat ben jij dan? Ja. Samen met je... Met Rosita, mijn uh, verloten. Want die is toevallig ook kok? Die is toevallig ook kok, ja. ja. En dat komt mooi uit. En zijn er <laughs> andere uh, koks uit andere landen, uh, bijvoorbeeld Japan en Denemarken, die zijn hooggeëindigd, die veel meer tijd hebben om te oefenen? Nou, dat weet ik niet precies. Maar <coughs> uh, ik denk op een gegeven moment, daar zijn wel dingen. Die, je moet ook niet te veel naar andere landen kijken van hoeveel ze oefenen. Je moet alleen denken van nou hoeveel hebben wij nodig om te oefenen. En wij zijn aan het groeien. We zijn uh, elk jaar, uh, we, zijn, we doen nu voor de derde keer mee. En we, we, we maken stapjes, en uh, alle ervaringen die Martin heeft uh, gehad, uh, gedaan, uh, meegemaakt, die, die, die kunnen de volgende kandidaat weer te goede komen. je moet maar natuurlijk je tempo moet wel... het in zo'n ja, zo, zo wedstrijd. Maar je moet vooral weten wat je doet en, en, en, en wanneer. En uh, dus dat, dat kun je alleen maar bereiken door te trainen. En Martin en Rosita hebben heel veel getraind. En, ja, Waarom moeten... train je dan? Routine? Ja, ja, routine en, en, en uh, kennis en, en gemak te krijgen in de, in de handelingen die je moet uitvoeren. Er mag niets fout gaan. Je moet, van tevoren moet je precies weten, als je begint, uh, wat de volgende wat de stapjes zijn. En, uh, ja, uh, en wat is dan het moeilijkste eh, qua routine? Welke, welke, welk aspect van je vak had je nog niet zo goed onder de knie? Uh, nou, eigenlijk alles wat wij uitvoeren zijn wel dagelijkse handelingen. Uh, alleen de, ik denk dat er op een gegeven moment de tijdsdruk uh, ja. en, en de wetenschap dat je op het hoogste podium ter wereld staat uh, te koken. Dat dat op een gegeven moment een soort druk met zich meebrengt. Dat je zoiets hebt van ja, als ik een tarbot fileer, moet die wel echt perfect gefileerd worden. En daarin ga je, daarom ga je zoveel trainen. Daarom wil je het zo goed doen. U heeft er 1989 ook meegedaan, ja. meneer Van Doorn. Dat was de tweede editie. Is ja. er sindsdien veel veranderd? Uh, in wezen, de opdracht is niet zoveel veranderd, maar toen was het wel zo dat ik in Frankrijk kwam en ik kreeg een, een, een hulpje aangewezen. Ik had zelf geen hulp uit Nederland, zeg maar. dus je kreeg een Franse commie, zoals we dat noemen dan. Ja. En daar moest ik het dan mee doen, maar ik moest ook in vijf uur ja, lamzalen doen en langoesten. En, uh, dat kwam in wezen op hetzelfde neer, alleen uh, de, ik denk dat de media-aandacht en dergelijke omheen die is... Vele malen groter nu. En die Bocuse door, de, de gouden Bocuse is ja. genoemd, Paul, Paul Bocuse, dat is ja. natuurlijk de, de wereldkok. Ja. En die heeft ook een zoon, die zit ook in de jury. Jerome, ja. ja. En die zit in Amerika te koken, geloof ik. Hè? Die behartigt meer de belangen van het Bocuse-imperium in, in de Verenigde Staten, ja. Onvoorstelbaar dat er in zoveel landen zo goed gekookt wordt, dat had ik helemaal niet door. In zoveel landen? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nee, maar ik denk dat het niveau... Uh, ook in Nederland, de laatste jaren is er wel heel veel gebeurd. Ook door internet en door... Uh, koks communiceren veel meer met elkaar en wisselen dingen uit. En uh, vroeger was het een gesloten wereld. En hier, dan was je bang om je receptprijs te geven, bij wijze van spreken. Ja. En dat is nu heel anders. Het is meer delen en meer, meer uh, uh, kijken naar elkaar en overleggen is 16e geworden. Is dat een plek om trots op te zijn? Of oh, is dat zeker? toch een beetje het rechte rijtje? Nee, ja, uh, wij hebben uh, ons uiterste best gedaan om, uh, om Nederland uh, te promoten. En om Nederland op een, op een mooie plek neer te zetten. En uh, ik was klaar met mijn wedstrijd. En uh, ik zei gelijk al tegen Leendert. En, uh, Leendert, is... Leendert is onze coach, Leendert Klaasens. En, en tegen Rosita, we keken elkaar aan. Ik zei van jongens, wat we ook uh, behalen. Wij zijn hier zo ontzettend trots op. Want we hebben het gewoon goed gedaan. Ja. En alles is goed meegegaan. En alles was lekker. En ja, daar zijn we gewoon heel erg trots op. Zat er nog ergens een, een minpuntje aan? Behalve de pluspunten. Hè, want het was natuurlijk een, ik, ik heb de foto's gezien en die staan hier nu voor. Maar dit zijn echt waanzinnige, prachtige tafereeltjes. Alleen al om te zien. Dan durf je er niet aan te komen. Maar zat er nog ergens een minpuntje? Nee, zeker niet. We waren gewoon echt heel tevreden met wat we hebben neergezet. U was voor de laatste keer jurylid en voorzitter van de Boekhuisdoor Nederland. Bent u ook voor het laatst? Gaat u de wedstrijd missen? Ik ga niet. Ik blijf verbonden aan de Boekhuisdoor. Toch wel? Ja, we hebben alleen we hebben een maand of drie geleden hadden we besloten om. Om uh, Jonny Boer te benaderen en te vragen of dat hij ook uh, bij de club wilde, wilde komen. En ja. uh, ik vond het uh, een goed idee om hem dan een te schrijven als, als jurylid. Dus hij gaat naar... En hij, hij neemt mijn stoeltje, mijn plekje over. Maar hm. ik, blijf, ik blijf wel in, de, in het bestuur zitten. En uh, we gaan kijken hoe dat we dat verder uit gaan werken. Maar uh, dat, dat hoort ook een beetje bij het plan om, om, om toch uh, stappen vooruit te maken. Want tegen Jonny wordt opgekeken in het buitenland. Nee, nou dat, dat, ja, dat is niet zo uh, belangrijk, maar hij weet natuurlijk, hij, hij heeft gewoon, gewoon heel veel kennis van zaken. En ja, er wordt misschien wel tegen hem opgekeken, maar daar gaat het niet om. Nee. Het gaat om zijn inbreng en zijn, uh, zijn kennis en zijn uh, know-how. Ja, daar gaat het ons om. Gaat u het missen? Nou, ik ga, ja, dat jureren is wel een fantastische uh, happening hoor. En, ja. Het is wel een eer om dat te doen. Maar ik, geef het, ik draag het graag over aan, aan Jonny. En hoeveel aanbiedingen heb je al gehad, Martin? Uh, nou, <laughs> nog niet één. Nee? nee? maar dat hoeft ook niet, want uh, we blijven lekker bij de vuik uh, zitten. Martin Ruisaat, 16e van de Boucuse d'Or... en chef de cuisine bij het restaurant daar in Aalst. En André van Doorn, scheidend voorzitter... Uh, althans, scheidend jurylid van uh, de Boucuse d'Or in Lyon... die volgend jaar weer wordt gehouden. En natuurlijk patron cuisinier van Kasteel Heemstede in Houten. Mag ik u danken? Dank u wel. Ja, graag gedaan. Zometeen nog... Mag er op de Koningsdag van Willem-Alexander vuurwerk worden afgeschoten? De Partij voor de Dieren komt daar tegen in het geweer vanwege het vogelbroedseizoen. Na het nieuws, met Jan van der Putten. Naar Jan. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Rwanda-tribunaal heeft twee Rwandese ex-ministers in hoge beroep vrijgesproken. Die twee waren in september 2011 toch tot 30 jaar zelf veroordeeld... voor samenzwering en het aanzetten tot genocide. Volgens de beroepskamer van het Rwanda-tribunaal... is er onvoldoende bewijs om die ex-ministers te veroordelen. Zeven zorgverzekeraars moeten de Nederlandse Zorgautoriteit laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars declaraties laat en niet goed genoeg controleren. En NZA dreigt boetes op te leggen als de verzekeraars dit jaar geen verbetering laten zien. In de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh zijn honderdduizenden mensen op de been... voor de crematie van koning Norodom Sihanouk. Hij overleed in oktober. Er komen verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland... onder wie de Franse premier Ero en de Japanse prins Akishino namens Nederland... komt er niemand in Phnom Penh. En het Nederlands Elftal heeft een nieuw uitenu. Het is wit met rode en blauwe vlakken... Bij de presentatie was onder andere Louis Vergaal aanwezig, de bondscoach. En dat nieuwe uitenu vervangt het zwarte tenue... waar Oranje de afgelopen jaren in voetbalde. Woensdag dan gaat het eerst, dan is de primeur de prim, de prim, prim, van een uh, rood-wit-blauwe tenue. Dankjewel, je Jan. Dag. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Tot 12 uur nog. Het wapenbezit in Zwitserland is ruim 10 keer zo hoog als in Nederland. En waarom maken leeglopende kerken geen reclame? Fantastisch toch? Eva, erover, slaap lekker. Kussen zacht op mijn natte dromen wan. Bang van komen en jou gaan. slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch?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 is fantastisch, toch? Nog meer jij, is fantastisch, toch? Psst, de wilt rusten, tot ziens. Eva de Rover uit België met Slaap Lekker is fantastisch, toch? Er is ook nog een versie geweest die Dex heeft, uh, heeft bewerkt. En die Dex heeft er tussendoor gepraat. Ook een leuke versie, moet ik eerlijk zeggen. Vara. De gids .fm. De, de Wereldontvanger. Willem Frank tenodes is de Wereldontvanger en jij gaat naar Zwitserland. Ja, nou Vanuit het Amerikaanse debat over vuurwapens... He, over strengere regels voor, voor vuurwapens... Euh, wordt door wapenliefhebbers en door de National Rifle Association... heel vaak gewezen naar Zwitserland. Nou, Waarom? Uh, zij zeggen daar in Zwitserland... zijn de wapenwetten ook nogal soepel. Er zijn daar veel wapens in omloop. En als het gaat om, uh, om vuurwapengeweld... dan zou dat Alpenland ook heel erg veilig zijn. Maar klopt dat? Nou, kijk je naar, uh, naar dat aantal wapens. Ja, daar, daar zit wel wat in, in die vergelijking. Al is dat verschil nog steeds enorm. Uh, kijk, op, die 100, op 100 Amerikanen zijn wel 90 geweren pistolen en revolvers uh, in, in omloop. Ja. En dan uh, komt Jemen op een tweede plek. Daarachter komt Zwitserland met 45 wapens per 100 inwoners. Dat is toch veel minder dan de VS. Maar wel tien keer zoveel als in Nederland. En waarom hebben ze dan in Zwitserland... dat is toch een vreedzaam, rustig land. Veel bergen, relatief weinig ja. bewoners. Uh, zoveel schietuigen nodig? Ja, daar het zijn vooral uh, legerwapens die uh, die mensen thuis hebben liggen. Ja, reservisten uit het leger. Er wordt dan vaak gewezen naar uh, Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het land was dan nooit binnengevallen. Omdat de Duitsers dachten, oh jee, die, elke, elke, elke, elke Zwitser is getraind met zijn geweer. Heeft een geweer onder zijn bed liggen. Nou, daar moeten we maar mee oppassen. Nou, nog steeds als, uh, als die Zwitsers hun dienstplicht hebben afgerond. Dan krijgen ze hun legergeweer mee naar huis. Ja, voor het geval ze opgeroepen worden als het land wordt binnengevallen. Nou, al met al verschilt de Zwitserse wapencultuur wel heel veel van Amerikaanse. En dat zegt uh, Jozef. Lang hij is de leider van de Groenen. Dat zei hij tegen de radio Swiss International. Switzerland to be citizen and to have a weapon was very, very linked with community, the nation. In the United States you have a weapon to defend yourself, your home, your garden, your wife, your children, even the dog and the cats. Ja, volgens Jozef Lang zijn de wapens in Zwitserland veel meer verbonden... met de gemeenschap, met de natie, het, het verdedigen van het land. En hij vindt het nogal een groot verschil met de Amerikanen. Ja, die hebben, zegt hij, een wapen om hun huis en haar te verdedigen... om een vrouw en kinderen te verdedigen, een hond en zelfs de katten te beschermen. Nou, Jozef Lang, hij wil die, die ver-Amerikanisering van de wapencultuur wil hij voorkomen. Hij wil niet dat er zo'n cultuur ontstaat in zijn land. Hij wijst erop, Zwitserland, uh, daar is de gemeenschap veel hechter... er wordt beter voor mensen gezorgd... en hij wil niet dat Zwitsers meer wapens aanschaffen omdat ze bang zijn... Zijn omdat ze zich willen beschermen of omdat ze worden aangestoken door het debat in Amerika. Ja. De Amerikaanse vuurwapenlobbyisten noemen Zwitserland steeds als voorbeeld. Hè, omdat het aantal schietpartijen daar blijkbaar meevalt. Ja, misschien wel omdat het, omdat het vuurwapengeweld in Amerika juist zo wijdverbreid is. Hè. Als je die landen naast elkaar legt, ja, dan vallen er inderdaad in Zwitserland vier keer minder vuurwapenslachtoffers relatief gezien. Maar het zijn er wel twee keer zoveel slachtoffers als in Nederland. En opvallend vaak gaat het dan om familiedrama's, zoals begin dit jaar in het bergdorpje Dayong. Schrecklicher hätte das Jahr in dem Bergdorf nicht beginnen können. Drei Frauen hat ein um sich schießender Täter getötet und zwei Männer verletzt. Der Mann, ein 33-Jähriger aus dem Dorf selbst, war 2005 von Angehörigen und den Behörden in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Ja, ze noemen hem dan een amokmaker in Zwitserland, een 33-jarige man. Hij was eerder opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij had uh, verslavingsproblemen. Hij vermoorde met een jachtgeweer die drie vrouwen onder wie zijn partner, ook uh, twee dorpsgenoten, twee mannen, die, die raakten zwaar gewond bij die schietpartij. En vorige week meldde de Universiteit van Bern dat vuurwapens gebruikt zijn bij 85 van de dodelijke familiedrama's En daarbij vielen vooral vrouwelijke slachtoffers. In Zwitserland krijg je dus je wapen mee op het moment dat je uit dienst gaat en je reservist wordt. Maar als je nu niet in het leger hebt gediend, hoe moeilijk hoe ze dan om daar aan een wapen te komen? Het ja, ligt er een beetje aan om wat voor wapen het gaat. Als je een pistool wilt of een, uh, een semi-automatisch geweer... die krijg je niet zomaar mee bij de wapenhandelaar. Dan moet je een aanvraag indienen. Die vergunning die wordt dan eerst grondig gecheckt door de overheid... en dan kijken ze met wie ze te maken hebben. Maar als je een jachtgeweer wil kopen... Die, die gaat een stuk sneller over de toonbank. Dan ja, laat je rijbewijs zien en uh, een uittreksel uit het strafregister. Geen verdere check. En dat krijg je mee. En dat is een doorn in het oog van Chantal Galadé. En zij zit voor de sociaaldemocraten in het federaal parlement. Auch wenn man hier jetzt noch prüfen muss, wie er herangekommen ist an diese Schusswaffe. Aber dass man sagen kann, die Schusswaffendichte in der Schweiz ist viel zu hoch. Das ermöglicht es eben einfach auch, aan die schuswaffen te komen en daarmee te misbruiken. Ja, Galadé regeerde vlak na het bloedbad in Dijon En ze zei ja, deze man met zijn psychische problemen hij kon veel te makkelijk aan een wapen komen. Hij had er zelfs drie. En Galadé vindt dat Zwitserland op dit moment een te grote wapendichtheid heeft. En daardoor, zegt zij, kunnen uh, dit soort mensen een geweer bemachtigen en het misbruiken. Er is geen goede registratie, zegt ze. Dus nu kunnen wapens heel eenvoudig buiten het zicht van de overheid doorverhandeld worden. De schietpartij was begin uh, dit jaar. Worden er maatregelen genomen naar alleen daarvan? Nou de, de, er was wel een roep om een verscherping van de wapenwet, maar daar is geen meerderheid voor in het parlement. Nog steeds niet. In, in 2011 werd nog een referendum gehouden voor de aanscherping van, uh, van de wapenwet. Maar de meerderheid van de Zwitsers stemde tegen. En de conservatieve SVP van Tony Bortolucci, uh, die erg vasthoudt aan de, aan de Zwitserse vuurwapentraditie, is en blijft tegen. «Ich halte nichts von einer Verschärfung, weil Ursache solcher Übergriffe hat nichts mit der Waffe zu tun. Die Waffe ist auswechselbar. Die oorzaak is anders te vinden. Wat verscherpt werden moest... of verbeterd werden moest... is die communicatie. Ja, Borteluzi zegt dat de oorzaak van die schietpartijen... Daar jong, heeft eigenlijk niets te maken met het wapen. Dat moordwapen... Eh, dat had ieder wapen kunnen zijn. De oorzaak, zegt hij, ligt ergens anders. Bij de psychische problemen, bij de verslaving van de dader. Hij wil geen verscherping van de wapenwet... maar wel een betere communicatie. Al dus de conservatieven. Een betere communicatie tussen wie en wie? Nou ja, tussen verschillende overheden en de, de wapenhandel. Kijk, als... Als een, als een Zwitser een uh, pistool of een geweer koopt... dan moet dat wapen goed geregistreerd worden. Dat gebeurt nu niet. Het is een, het is een puinhoop. Uh, er zijn 26 verschillende kantons... met allemaal verschillende systeempjes met databanken... die communiceren niet met elkaar. En zo kan dus zo'n psychiatrisch uh, geval... zoals die schutter in Taillon... die kan dan makkelijk, makkelijk aan, een, aan een wapen komen. En in 2015... dan moeten al die systemen met elkaar verbonden zijn. Ja. Hey, dat is de uitkomst van, uh, van, van de ophef uh, sinds die schietpartij. En dan krijgen de politiekorpsen... de lokale overheden vanzelf een zijntje. Bijvoorbeeld als iemand ja, in het ene kanton zijn vergunning kwijtraakt... Uh, heeft moeten inleveren en in een ander kanton een wapen wil aanschaffen. He, dan wordt dan een stokje voorgestoken. Nou, dat is een klein, voorzichtig stapje... naar meer controle op vuurwapens in Zwitserland. Hartelijk dank, Willem Frank den Olt. VARA Radio 1 de gids .fm. In het radioprogramma Vroege Vogels werd gisteren ongewoon veel geknal uitgezonden. Vuurwerk op zondag notabene. Aanleiding? Een rechterlijke uitspraak over het Koninginnedag vuurwerk in Weesp. Dat is door de bestuursrechten verboden, omdat het geknal midden in de vogelbroedtijd plaatsvindt. Joost Huizing ging naar de plek waar dat vuurwerk meestal wordt of werd afgestoken. Samen met Kees en Bianca de Graaf die de rechtszaak wonnen. Straks op Koninginnedag of op Koningsdag of op Kroningsdag of op Bevrijdingsdag zal je overal in Nederland dit weer horen: feestvuurwerk. Overal ja. Maar hier niet. Hier zeker niet. Nee, zeker niet. Daar zijn nee. we heel erg blij. Het is bij. heel stil, ja. En daar hebben wij voor gezorgd. Ja. Kees en Bianca de Graaf, jullie hebben een rechtszaak aangespannen tegen het vuurwerk. En gewonnen ook gewone, nog eens. Zeker. ja, Fantastisch. Nee, tot ons groot genoegen hebben we ja. dat inderdaad succesvol kunnen afsluiten. De rechter heeft gezegd, er mag hier in het broedseizoen niet geknald worden. Daar komt het eigenlijk op neer, ja, inderdaad. Het is zo dat ja, de vogels op zo'n korte afstand liggen van het onderhandelspunt af. Liggen echt euh, ja, binnen de directe invloedssfeer van het vuurwerk. Ja. Uh, ja, de kans op verstoring is ook heel erg groot daardoor. Dus we staan nu op de plek waar het vuurwerk altijd in Weesbeurt afgestoken. Een oud fort. Ja, dat klopt. Ik zie wel wat we overgaan, maar het zal hier toch wel meevallen? Nou, er zitten hier best wel veel vogels hoor. Laat maar zien. Ja, kom, ja. we gaan ja? lopen. Ja, ja. Ja. Ja. Gaan we hier wel even omhoog, denk ik? Ja, dan staan we op de punt van de nieuwe achterkant. Zo heet dit Fort. Ja. Dat zien we duidelijk. Meeuwen, rietkragen. Daar zitten elk jaar vogels in te broeden. Ik zie daar een uh, zwart-wit meerkooi. Een ja, kooikooi zit daar beneden. Ja, die zal een zit beetje die begint als het territorium ja. af te bakenen. Uh, Karkieten, rietzangetjes. Ja. Rietgorsen. Toen er nog wel vuurwerk mocht worden afgestoken, mm. hebben jullie een inventarisatie gedaan? Ja, we hebben vooraf een inventarisatie gedaan in 2010. Uh, nou, toen hebben we een aantal broednesten hebben we in kaart gebracht. Dus. Dat hebben we samen gedaan met de politie Weesp, een, uh, Die werkte er mee? Op, die werkte eraan mee, zeker. En we zijn achteraf toen ook wezen kijken. En, uh, ja, wat wij al vermoeden, er waren toen negen nesten in totaal... ...waren er verlaten door de vogels. En, uh, en dan praat ik over uh, waterhoen, kraai, uh, meerkoeten en futen. Daar hadden we hun nesten allemaal verlaten. Maar zegt de rechter dan, negen nesten, dat vind ik erg genoeg. Ja, uh, ja, ja, ja. Hij, uh, hij baseert zich ook op onderzoeken die zijn gedaan van uh, Altera Wageningen. Kijk, het is zo op een gegeven moment hoe dichterbij je natuurlijk bij zo'n ontbrandingspunt zit, ja. hoe, hoe, hoe groter het effect zal zijn. Kijk, en in dit geval, dat vuurwerk, dat wordt omhoog geschoten. Nou, dat gaat niet kaasrecht omhoog, dus dat schiet naar links, dat schiet naar rechts. Dus dat komt in feite hier, als u ook ziet aan de overkant, dat komt echt omhoog. Op die vogels bijna terecht, zo zou ik maar zeggen, ja. die artikelen. Ja, die vogels die schrikken zich daar wezenloos van. Het is een impulsgeluid. Ze en je, niet en je moet volgens de Nederlandse wet vogels beschermen in de broedtijd. Ja, ja, je hoort dat vogels klopt. te beschermen. Ja, dat is artikel. artikel 10, ik heb het hier uh, opgeschreven. Artikel 10 is, het is verboden dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoort opzettelijk te verontrusten. En dat geldt niet alleen... In een natuurgebied. Nee hoor. Uh, nee, nee, dat nee, dat geldt, geldt eigenlijk voor de heel Nederland. Ja, ja. Maar, maar zou dat niet betekenen dat met deze rechtelijke uitspraak. Overal in Nederland het feestvuurwerk in eind april, begin mei verboden... Uh, dat kan is, of dat, moet worden? Dat, dat, dat ja, zou eigenlijk wel het is moeten, wel ja. zo natuurlijk ja. dat het dat, dat plaatsafhankelijk is. Maar in principe zou dat wel zo zijn. Want de kans natuurlijk ja, zeer groot Dus ook zeer aannemelijk... is dat er overal wel vogels aan het broeden zijn. Ja, ja en er zijn bijna geen plekken te bedenken. we zitten niet meer in de Sahara. Hè? Dus nee. overal zitten er wel vogels. Uh, maar ik hoor de critici al zeggen... Mm -hmm. meneer en mevrouw de Graaf... Mag er in Nederland nou helemaal niks meer? Eén keer per jaar? Leuk feestje. Ja, dat ene keer per jaar, dat was in nieuwjaar. Maar nu, deze jaren, is het steeds meer geworden... dat er geen feestje voorbij kan gaan zonder vuurwerk. Ja, en, en ik denk dat het besef er ook niet is van de mensen. Van, hé, hey, oh ja, vogels, die broeden ook nog. Oh, kan dat kwaad? Nogmaals, kijk, het broedseizoen voor die vogels... is een, is een periode waar veel energie in wordt gestopt door die dieren. Daar zijn ze lang mee bezig, dan moet u denken aan... Uh, het bouwen van het nest, uh, het leggen van de ei... Leg, de legfase van de vogel, de broedfase, de jongenzorg. Ja, en dat wil je niet verstoren. Het doet mij een beetje denken overal in Nederland... op die feestdagen, vuurwerk... Behalve in Wees. Een beetje dat dorpje van Asterix. Ja, ja. Roborix, hè? ja ik snap ja, het. Daar is die kleine klein je bedoelt eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, ik, ik zou zeggen, je moet ergens beginnen. Hè? Kijk, ja. en wij zijn zo van, joh, luister Als je niks doet, als je nergens begint, gebeurt er ook nooit iets. En je moet de guts natuurlijk wel hebben om het ook te durven. Dat, ja. dat zeg ik er ook meteen bij. Want je je niet... moet er geld in investeren om naar de rechter te stappen. Je moet er ja. geld in investeren en ja, je, moet het, je moet het toch wel onderbouwen ook. Maar ja. ja, aan de andere kant, je ziet het, je kan wel wat bereiken als je het ook echt durft en ook ja. doet. Het Weespaar vuurwerk komt ook in de Tweede Kamer. Vandaag stelt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren er vragen over. Goedemorgen, wat, wat wilt u bereiken? Ik wil ermee bereiken dat er uh, geen vuurwerk meer wordt afgestoken... in het uh, broedseizoen in heel Nederland niet eigenlijk. Uh, de Weespaar zaak is heel belangrijk, omdat daar de rechter heeft gezegd... Ja, dat mag dus niet op Koninginnedag of Bevrijdingsdag... of een ander evenement in het broedseizoen... En uh, wat belangrijk is, is om te zien dat gemeenten dat kennelijk niet weten. Dus ik ga Kamervraag stellen om uh, aan de staatssecretaris te vragen... of zij bereid is een landelijk verbod in te stellen... of anders bij gemeenten erop aan te dringen dat ze geen vergunningen meer afgeven... voor vuurwerkevenementen tijdens het broedseizoen. Zou het al mogelijk zijn dat er dit jaar in heel Nederland niet meer geknald mag worden... met 5 mei of misschien wel op de Kroningsdag 30 april? Ja, voor vuurwerk zeg maar buiten de jaarwisselingstijd, dus in het broedseizoen. Daar is de Flora en faunawet eigenlijk al heel duidelijk over. Dat is zo'n verstorende activiteit dat je uh, dat niet mag doen. En het lijkt me dat de overheid zich ook aan haar eigen regels moet houden. Dus die kant is zeker aanwezig. Joost Huizing in gesprek met de Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. There's a place van de CD Please, Please Me, The Beatles. Place, en ze plezen nummer al in 1963, is dus 50 jaar oud, the Beatles. de Beatles. Het is al jarenlang een feit. Steeds minder mensen geloven in God. Dat gebeurt wereldwijd, vooral in Europa. En Nederland staat inmiddels op de derde plaats van landen met de minste gelovigen. En naar verwachting zullen de komende tien jaar... maar liefst 1200 kerkgebouwen in ons land hun deuren sluiten. Hoe hou je dat tegen als kerk? Kun je bijvoorbeeld reclame maken voor je geloof? En zo ja, hoe doe je dat dan? Bij mij zit marketingdeskundige Charles Boromans. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Ik zie nog nooit echt, ik kan het me niet herinneren... een commercial voor de katholieke kerk. En die verliest toch rapzieltjes, zeker naar die ontuchtaffaires... en de anti-homo-boodschap van de paus. Dus die kunnen, wat mij betreft, wel een boost gebruiken. Of is dat nou dan, reclame maken voor de kerk? Nou, Even op jouw eerste opmerking terugkomen dat je nog nooit een campagne voor de katholieke kerk nee. hebt gezien. Daar gaan we het straks nog even over hebben, want die is er geweest en redelijk recent. Um, nou, daar heb ik wat gemist dus. Ja, maar okay. dat, daar komen we straks wel even op terug. Um, is het nou dan reclame te maken voor je kerk? Nou ja, er zijn wel degelijk reclamecampagnes die het geloof op een, bepaal, uh, in, uh, op een bepaalde... Uh, uh, ja manier aan de man vrouw of het kind willen brengen. Niet zoveel in Nederland, in andere landen komt dat wel wat vaker voor, bijvoorbeeld hier een commercial uit de Verenigde Staten, een commercial van Catholicxcomehome.org uit 2012. With God's grace we started hospitals to care for the sick. We established orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing comfort to those in need. We defend the dignity of human life and uphold marriage. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have guided us for 2,000 years. We are the church. Ja. Je er Wij een zijn de, de katholieke kerk. hè? Ja, je zou er bijna lid van worden. Ja, het is een heel episch, heel uh, verhalende commercial. He. De katholieke kerk eigenlijk wordt neergezet als een soort sociale organisatie. Ziekenzorg, armenzorg, wezenzorg, onderwijs, al dat soort aspecten. De, de Rooms-Katholieke Kerk als grootste goede doelenorganisatie ter wereld. Al 2000 jaar oud. 1 miljard gelovigen in de Rooms-Katholieke familie. En de commercial roept eigenlijk op om weer terug te komen. He. Dus al die mensen die de kerk die hebben verlaten in de afgelopen jaren die worden weer opgeroepen om terug te komen catholicscomehome.org ja het is spreekt voor zich eigenlijk. Maar en. dit soort spotjes werken natuurlijk niet in Nederland of wel. Nou wat, en dan kom ik even terug op jouw eerdere opmerking. Uh, we hebben een soortgelijke campagne uh, gehad met een tv-commercial. Mm -hmm. In 2008 een landelijke campagne welkom thuis uh, initiatief van de katholieke kerk, Rooms-katholieke kerk in Nederland oproep om weer vaker naar de mis te gaan. Ik ging vroeger ook vaak naar de missie. denk ik ook wel, Felix. Ik weet me ik weet, ik niets van te herinneren de van de is, Ja Nee, dat is inderdaad uh, uh, een, een campagne die nou niet echt is blijven hangen... maar het was uh, bij mij in 2008 de grootste, het grootste offensief tegen het teruglopende kerkbezoek... sinds het begin van de secularisatie, sinds het begin van de ontkerkeling... Ontkerkelijking, ontkerkelijking in de jaren 60, tv-spots, radiospots... spandoek op kerken, website, zelfs een welkom thuis glossy en het is toch niet echt blijven hangen. Dan heb je natuurlijk wel de eo dag. Maar ja, dat zijn protestanten. Doen die het beter dan de katholieken? Nou kijk, zowel bij de katholieken als de protestanten is er sprake van een leegloop over de hele linie. Uh, dus het gaat zowel bij de protestanten als de katholieken gaat het slecht. Uh, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat men niet actief is. Hè? Ook richting jongeren. Je noemde net die EO Jongerendag. Uh, bestaat al sinds 1975. Ooit waren er uh, ruim 50.000 jongeren in de Amsterdam Arena in 1999. Maar je ziet ook dat daar sprake is van een dalende trend in bezoekersaantallen. 2011 kwamen er nog 28,500 jongeren naar de Gelredoom in Arnhem en in 2012 26.000. Dus dat wordt wel steeds minder. Er zijn ook wel andere soorten activiteiten om in contact te komen met de doelgroep. Uh, zo is er aanstaande februari 19 tot, tot en met 23 februari hebben we in de jaarbus in Utrecht de gezinsbeurs Wegwijs 2013. Hm. Wegwijs 2013. Is meer voor de gereformeerde gezinten. Maar daar komen toch zo'n 60.000 mensen bij elkaar. En er worden dus ook allerlei producten weer aan de man gebracht. Ik sprak laatst zelfs iemand van Citroën, die die daar met een aantal auto's staat... om die auto's onder de aandacht te brengen van die 60.000 bezoekers. Waar ik wel aan moet denken, is die poster van Benetton... Hè, waarop een priester ja. een non ja. Dus omgekeerd gebeurt het wel... dat religie of religieuze symbolen worden ingezet om een ander merk te promoten. Ja, gebeurt zeer zeker. Uh, nou, Benetton noemde die net op, maar uh, er zijn ook andere recente voorbeelden. Uh, Ruud de Wild uh, in een campagne in 2008... in een christusachtige pose met een t-shirt met een soort heilig hart. Daarop voor Q-music. En uh, niet te vergeten de campagne van Nespresso met George Clooney en John Malkovich, uh, John Malkovich in de rol van God, uh, Philadelphia zuivelspreet, mm, hemels lekker met Engeltjes, maar ook al in de jaren 70 had je het merk Jesus Jeans. Het was een Italiaans uh, uh, jeansmerk. Niet te verwarren weer met Jesus. Een Nederlands modemerk uh, met de logo van de doornenkroon. Ja. Überhaupt is Jezus wel een populair figuur... die regelmatig wordt gebruikt ook in allerlei reclameuitingen. Maar ook Engeltjes natuurlijk. Bijvoorbeeld een campagne voor Axe uh, Excite uit 2011. Zelfs Engelen zullen ervoor vallen. Ja. Nieuw Axe Excite. Oh. Zelfs engelen zullen ervoor vallen. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hier zie je dus dat eh, zelfs eh, religie aan seks wordt eh, verbonden. Wat maakt dit soort religieuze elementen nou interessant voor een reclame maken? Gaat het dan vooral allemaal chockeren? Nou, niet alleen chockeren, maar, maar religie en religieuze uitingen kunnen ook fascineren. Hè? Uh, denk bijvoorbeeld aan de mystiek en de presentatie van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat fascineert ook een hoop mensen. En dat wordt in reclame ook nagedaan. Je ziet ook een overlap bijvoorbeeld tussen Apple en de Katholieke Kerk. Apple met het, met het appeltje, Katholieke Kerk het kruis, uh, Apple met het Steve Jobs, katholiek kerk met Jezus. Apple begon in een garage, Jezus geboren in een stal. Apple, de Apple Store als een soort kathedraal. Er is veel overlap. Dankjewel, Sharon Bormans. Graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Als u zich zorgen maakt over het aantal vrouwelijke dj's... in de wereld van muziekfeesten, muziekprogramma's en raves... dan kunt u vanavond kijken naar Beauty and the Beat. En daarin gaat BNN op zoek naar vrouwelijk dj-talent in Nederland. In de jury zit in ieder geval één vrouwelijke dj. Beauty and the Beat om vijf voor half negen op Nederland 3. Dan hebben we nog een familiebedrijf uit Brazilië... waar je je eigen baas, je eigen werktijden, en je eigen salaris kunt betalen. En dat loopt dus een tierenlier op Nederland 2, ook om vijf voor negen. En dan is er nog iets over Ajax en andere voetbalfans... om op RTL 7 om een uur of tien. Jurgen van den Berg, de stelling? Stelling voor Stam.nl. Groningen moet structureel gecompenseerd worden... voor de gevolgen van de gaswinning. Met een miljard of zo? Nou ja misschien. <laughs> Peter Reewinkel, de burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen praat mee. Benieuwd hoe hij erover denkt. Surf naar de gids.fm. Tot morgen weer.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 Giro 6989. U maakt het verschil. Giro 6989 voor onderzoek naar MS. Dit is Radio 1.